Een derde verdachte uit Ivoorkust kreeg 30 jaar celstraf... maar dat werd eerder in hoge beroep teruggebracht tot 16 jaar cel. De zaak kreeg veel aandacht in de internationale pers. Verwacht wordt dat Nox miljoenen gaat verdienen... met boeken en films over haar ervaringen. Zorgverzekeraar Mensis gaat voor bepaalde operaties... met minder ziekenhuizen in zee. De verzekeraar wil zo, naar eigen zeggen, de zorg nog doelmatiger maken... Dat betekent dat Mensis bij hernia, heup en amandeloperaties met ingang van volgend jaar een derde van de ziekenhuizen laat afvallen, hoe goed die ziekenhuizen misschien ook zijn. Mensis denkt dat bij het nieuwe beleid, waarbij ziekenhuizen een offerte moeten uitbrengen, de concurrentie tot een betere zorg leidt. De vereniging van orthopeden verzet zich tegen de nieuwe koers. De verzamelde ziekenhuizen zijn ook tegen en vinden dat Mensis de algemeen aanvaarde norm moet blijven volgen bij het contracteren van ziekenhuizen.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 Kijk op ibo.nl. NOS NOS NOS NOS Langs de lijn met Dionne de Graaf. Goedenavond, dit is langs de lijn van maandag 3 oktober. Met een behoorlijk oranje gehalte. Het Nederlands elftal is begonnen aan de voorbereiding op de twee komende EK-kwalificatieduels. Nog zonder de geblesseerde Arjan Robben. Hij heeft spijt van zijn invalbeurten in de Bundesliga. Met name dat helftje tegen, tegen Hoffenheim. Afgelopen Afgelopen weekend had ik beter niet kunnen doen. Want uh, ja, ik had daar nog heel veel last, uh, veel pijn en... Uh, ja, wat dat betreft uh, is wel frustrerend. En er is weer een boek verschenen over Johan Kruijf, Een uh, jeugdboek dit keer. Johan zelf was bij de presentatie en liet gelukkig ook weer van zich horen. Ja, hoop doet leven op de eerste plaats. En dromen. Op het moment dat je niet droomt, dan uh, is het leven gestopt. Verder spreken we met de twee Nederlanders van Schalke 04... Huub Stevens en Klaas-Jan Huntelaar. Ja, hij heeft in uh, 97 de Cup gewonnen en uh, twee keer de beker met Schalke. Dus uh, hij heeft al wat neergezet. en uh, ja, Eigenlijk is er wel veel respect voor hem in Duitsland. Ja, en hij is dus Huub Stevens. En de shorttrekkers bereiden zich voor op het nieuwe seizoen. En dat doen ze op de fiets. Dit en meer tot 11 uur in langste Lijn. Het Nederlands Elftal is dus begonnen aan de voorbereiding op de EK-kwalificatieduels met Moldavië en Zweden. En vanavond stond de eerste training op het programma niet. Iedereen deed daar dus aan mee. Maarten Stekelenburg en dus Arjen Robben stonden niet op het veld. Het gaat niet goed met het herstel van de blessure van Arjen Robben. Dat vertelde hij ook aan Bert Maalderink. Ik heb zoals bekend een ontsteking aan mijn schaambijn. schaambeen.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 Dat was Arjen Robben. Wij gaan naar Bas Ticheler, onze, uh, laten we zeggen, oranje-watcher deze dagen. Uh, Bas, goedenavond. Hallo, is, is dat een? Uh, het klinkt namelijk als een heel lastig verhaal voor Arjen Robben. Is dat ook zo? Nou, dat is het ook wel. Hij maakt zich ook echt wel een beetje zorgen. Omdat het zo'n blessure is waarvan je denkt, wat kunnen we er eigenlijk aan doen? Het vervelende is, hij zegt dat zelf, als je een spier scheurt, weet je waar je aan toe bent. Ja. En dit schijnt heel vervelend lastig te behandelen te zijn. En als je het dan een paar keer probeert en elke keer krijg je weer een terugslag en het gaat niet over. Dan kan ik me best voorstellen dat je een beetje zorgen gaat maken. Ja, maar zorgen ook, ik bedoel echt zorgen als in dat dit misschien wel veel langer gaat duren dan we allemaal hadden gedacht? Nou ja, goed, dat zou kunnen. Ik bedoel, we gaan niet roepen dat dit uh, misschien uh, carrièrebedreigend is, want dat is het niet. Maar nee. het, het kan best zijn dat dit inderdaad toch veel langer duurt dan iedereen had gehoopt. En het is heel moeilijk blijkbaar om er een diagnose van, uh, van te stellen. Ik zou bijna zeggen, hij zou eens contact moeten opnemen met Mario Melchiot. Want het staat mij bij dat hij tijdens het EK in 2008 ook een ontzettende periode gekampt heeft met een dergelijke blessure. Ook iets, een ontsteking aan het schaambeen. Blijkbaar is dat heel vervelend. Ja, um, hij, hij blijft wel bij het, bij het Nederlands Elftal. Hij blijft bij Oranje. Of, of gaat hij misschien ook nog wel terug? Nee, nou ja, voor zover ik nu begrepen heb... blijft hij gewoon bij het Nederlands Elftal. En ja, kijk, spelers en zo... en, en, en de KNVB roepen altijd... je kan dan beter bij het Nederlands Elftal zijn... waar in ieder geval, als je zou kunnen treden... dat moet je dan in zijn geval ook maar afwachten... gewoon mee kan doen met de, met de mensen die er zijn. Want als je nu terug gaat naar Bayern... daar is iedereen ook uitgevlogen... dan is daar ook niet zo gek veel te doen... Dus Nee, nou ja. en dan zou je kunnen rusten, maar dat helpt hem, geloof ik, ook niet. Nee, dat is ook geprobeerd. Ja. Dat maakt het nog moeilijker. Je zou nog kunnen zeggen, gezien de geschiedenis tussen Bayern en Oranje, ga alsjeblieft terug. <laughs> Want dan ja. hebben wij het straks in ieder geval niet gedaan. Maar nou ja, nee. Ik, voor zover ik nu weet, blijft hij gewoon hier. Ja. Um, maar Stekelenburg uh, was ook niet op het, uh, op het veld. Uh, wat, is er, wat is er aan de hand? Nee, dat is ook een raar verhaal. Die heeft afgelopen week... Je weet natuurlijk dat hij een tik tegen zijn hoofd heeft ja. gekregen... in die wedstrijd tegen Inter. Um, toen is hij er eventjes uit geweest. Nou heeft hij afgelopen week bij AS Roma... Weer getraind. Toen heeft hij ook contact gehad met Bert van Marwijk en gezegd: Nou, het gaat eigenlijk best goed, ik kan wel weer meedoen volgende week. Maar nadat hij een paar dagen had getraind, kreeg hij toch weer wat last van zijn hoofd. Hij zei zelf: Het voelt een beetje als een zwaar hoofd. Um, nou ja, ze vertrouwen dat niet en heeft hij afgelopen weekend um, in de competitie in Italië ook niet gekiept. Dat was Lobont die op het doel stond. Hij zat ook nu op de bank, Stekelenburg. Hij is nu wel naar Nederland gekomen. Toen hebben ze gezegd, nou, laat je dan hier nog even onderzoeken... omdat we het liever zeker willen weten. Zeker met blessures aan je hoofd moet je natuurlijk dus geen enkel risico nemen. Dus daar staat eigenlijk ook nog een vraagteken achter. Ja. Kan dat wel of kan dat niet? En ik zou zeggen, als je iets hebt aan je hoofd, doe het dan maar niet. Zeker niet als er twee ja, kwalificatiewedstrijden zijn weliswaar. Maar we zijn er al. Ja, um, dit zijn dan de mensen die wel zijn gekomen... Uh, maar dus nu even niet op het veld staan... en misschien ook wel niet mee gaan doen. Uh, dan hebben we bijvoorbeeld ook nog Wesley Snijder, uh, uh, Heitinga en Afelai. Afelai is, uh, ge is uh, geopereerd, hè Bas? Ja, dat is vandaag uh, gebeurd. Dat is een operatie geweest van bijna een uur... Um... En in dat uur hebben ze de problemen met de kruisband opgelost. In die zin uh, dat dat operatie technisch is opgelost. Maar nu komt het herstel en dat gaat echt een half jaar duren. En de verwachting is nu uh, dat hij in april weer zou kunnen spelen. Nou wil dat met topsporters wel eens ietsje, ietsje sneller gaan... omdat die natuurlijk een wat getrainde lichaam hebben. Maar ga uit van een half jaar, dan is het april... dan. Zeg je, jo, dat is lang, dat klopt. Maar dan zou die in ieder geval op tijd hersteld zijn voor het EK. Maar het is wel echt ongelooflijk zielig voor Affelaar, want die ligt er echt een half jaartje uit. Ja, en dan is het nog maar net op het nippertje misschien. Ja, nou, dan moet je ook maar kijken hoe je er dan uitkomt. Dan heb je ook ja. een half jaar niet gespeeld, dan heb je natuurlijk op alle vlakken een achterstand en ja. Ja. Dat, dat, dat wordt allemaal niet makkelijk. Er is uh, overigens uh, net een persbericht binnengekomen van de KNVB. Dat, uh, nou, ze hebben naar je geluisterd. Ze gaan heel verstandig doen met Maarten Stekelenburg. Die gaat terug naar Italië. Die, die, blijft, blijft, de, ja, die blijft hier niet bij vanwege... Um, ja, de problemen aan zijn hoofd. Jansma Jans, maar zij middag al. Ik luister even wat jij ervan vindt. en dan Ja, <laughs> dan druk toch? Ik op cent, ja. Heel goed, Bastig. <laughs> uh, we gaan door uh, met de mensen die er wel bij zijn. Dat is misschien wel handig. Um, Wesley, nou, eigenlijk niet. Wesley Snijder is er niet bij. Maar gaat Van der Vaart zijn plaats innemen? Ja, lijkt mij wel het meest logische. Uh, dat, dat, ik vind het ook wel eens leuk om hem daar te zien. Want het, het vervelende van Van der Vaart is dat het natuurlijk een weergeloze voetballer is. Maar dat we die op zeg maar, de positie in het Nederlands zelf al heel weinig in actie zien. Omdat Sneijder nou eenmaal net een, een streepje voor heeft. En daar eigenlijk altijd staat. Uh, je zou weer heel moeilijk kunnen gaan schuiven en Van Persie er neerzetten, Maar je komt ook wel weer wat mensen tekort aan de zijkant. Nu Afvalaier niet is. Nu uh, Robben er dus niet is. Dus ik verwacht dat hij gewoon met Van der Vaart uh, in de rug van de spits gaat spelen. Dat lijkt mij het meest, uh, het meest voor de hand ligt. Ik vind het echt leuk om daar weer eens uh, Van der Vaart te zien. Dan John Heitinga, die er niet bij is. Um, Jeffrey Bruma zou de vervanger voor John Heitinga kunnen worden. Maar zo zeker is hij er zelf nog niet van. Natuurlijk is het een kans, maar de bondscoach heeft uh, zoveel opties... dat. het. Uh...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 Nee, ik vind Bruma wel logisch. Dat, dat is ook een mooi moment eigenlijk om hem eens een, een kans te geven. Het is een jonge, talentvolle jongen. Om in zo'n wedstrijd eens aan het werk te zien. Je zou natuurlijk ook nog bijvoorbeeld aan Maduro kunnen denken. Hoewel ik de indruk heb dat hij bij de KNVB, bij Van Marwijk en de Zijnen... wat meer te boek staat als middenvelder. En die keren dat hij in actie komt bij Oranje, is dat ook vaak zo. Dus ik vind, ik vind Bruma de meest logische oplossing. Vlaar is er bijvoorbeeld niet eens bij... Dus zo ontzettend veel smaken heb je ook niet. Nee. Dus ik durf mijn geld er wel op te zetten. Frank Arnes ook. Die is technisch directeur bij HSV, de club van Bruma. Hij denkt dat zijn speler helemaal klaar is voor het grote werk. Mede uh, door zijn optreden in Duitsland. Ja, denk ik wel. Ik denk dat het dat, dat heel goed voor hem geweest is om bij ons te komen. Vorig jaar in Lister is hij aangevangen met, met seniorvoetbal. Hij heeft een paar keer met de eerste elftal gespeeld met Chelsea. Maar natuurlijk was hij 19, 18, 19 jaar. En hij is nog maar 19, nog steeds. Maar hij is hier gekomen. Is Eindelijk begonnen met een blessure. Uh, vier weken uit. En dan na zeven dagen moest hij dan zijn eerste wedstrijd spelen. En dan had hij het moeilijk in, uh, tegen Hertha. Hij heeft twee wedstrijden gespeeld. tegen Bayern München ook. Ja, verliezen we groot. En dan mo moest hij even plaatsnemen op de bank. Ook niet slecht voor hem. En hij, om, om dat, waarom ik dat zeg, is ook dat hij zich heel goed teruggevokt heeft. En in die, die uh, komende drie, vier weken, dan heeft hij heel goed getraind. Hij doet eigenlijk heel veel goede dingen. En met zijn leeftijd heel rustig. Vorige week scoorde hij ook een goal nog. Dat is natuurlijk niet de, dat is niet de prioriteit voor hem. Maar ik vond dat, dat hij heel goed. Hij stond heel goed vandaag. En ik, ik denk dat hij. Dat, hij, dat hij, hij kan eraan, maar dat is natuurlijk aan Van Maarwijk. Maar Van Mawijk weet beter wat hij nodig heeft dan ik. Dat was Frank Arnesen. Vandaag kwamen enkele spelers elkaar tegen op de training... terwijl ze gisteren nog tegenover elkaar stonden. Uh, Schalke aanvaller Huntelaar scoorde twee keer tegen uh, verdediger Bruma van HSV. Braafheid van Hoffenheim speelde tegen Barje München en dus tegen Robben. En Arsenal speler van Persie verloor van het Tottenham van Rafael van der Vaart. Ontmoeting waar ze uh, het maar niet te vaak over gaan hebben? Nou, niet, niet te veel, denk ik. Want uh, hij was gisteren al niet zo vrolijk. Dus uh, <laughs> ik ga hem uh, gewoon een uh, goed gevoel geven. Daar hebben we allemaal meer aan. <laughs> ja, is het, uh, is het weer dat, uh, ja, dat goede gevoel bij Oranje Bas... Jawel, kijk, het, het mooie is dat die jongens kopen elkaar natuurlijk doorlopend tegen gedurende zo'n jaar. En ik snap van de vaart wel, want zo ongelooflijk lekker gaat het met Arsenal allemaal niet. Dus die uh, houdt zijn kaken maar een beetje op elkaar om het groepsgevoel niet in gevaar te brengen, denk ik. Heel verstandig. Nee. Oranje is uh, bij winst in een van die twee duels zeker van de status groepshoofd. Is, is dat heel belangrijk? Gaan ze daar echt voor? Ja, dat is wel een interessante kwestie. Want als je groepshoofd bent, dan... Uh, zeg je eigenlijk op voorhand dan lood je niet tegen een aantal sterke landen. Maar tegelijkertijd is dat wel zo. Je ontloopt dan wel Spanje, want dat zal ook een groepshoofd zijn. Maar die andere twee groepshoofden, dat zijn de twee organiserende landen. Polen en Oekraïne. Nou, daar zou ik best bij in de poel willen. En misschien kan het wel zo zijn dat als je wel groepshoofd bent... dat je straks ineens, nou ja, Engeland krijgt of uh, Duitsland. En daar moet je misschien ook niet zo heel vrolijk mee zijn. Ik geloof wel dat het zo is dat als je groepshoofd bent... dat je dan weer wat, zeg maar, een vastere speelstad hebt. En dat vinden. Over het algemeen, coach is ook wel vrolijk. Maar ja, weet je, kijk, als Nederland een van de twee wedstrijden... die ze nog moeten spelen, Moldavië thuis en dan dinsdag Zweden... uit, als ze een van die twee winnen, dan zijn ze automatisch groepshoofd. Dus ja. ik zou bijna zeggen, ook al willen we het niet, we worden het toch. <laughs> we moeten heel erg ons best doen om niet groepshoofd te worden, begrijp ik. Ja, dat denk ik echt, ja. uh, We hebben het steeds over oranje, maar heel even over de eerstvolgende tegenstander. Moldavië. Ja, ik, ik zeg je eerlijk, ik weet er niet heel veel van. Nee, nou ja goed. Die FIFA-ranking waar we eventjes op 1 hebben gestaan en nu weer op 2 staan. Daar staat Moldavië op plaats 122. Hmm. Ze hebben een bondscoach uit Roemenië. Dat is niet zo gek, want dat ligt ernaast. Um, in die uitwedstrijd in Moldavië, toen scoorde Huntelaar. Dat was de enige goal. Uh, Nederland won daar wel terecht, maar dat geeft me aan dat dat vervelend voetballen is. Het, is, het zijn wel ploegen die door de jaren heen wel geleerd hebben te verdedigen. Um, kort op elkaar, kleine ruimtes. Je krijgt daar niet veel kansen. Maak zeker niet de fout om te denken dat het zoals tegen Marino gezellig 10-0 wordt. Want dat wordt het echt niet. En je gaat er gegarandeerd van winnen. Maar over het algemeen zijn dat niet de wedstrijden waar je eens lekker voor gaat zitten en denken... God, gaan we genieten. Nee. Oké, okay, dankjewel. Bas Stichler, laten we hopen dat het anders is. Dat we misschien toch vrijdag 7 oktober, want dan wordt die wedstrijd gespeeld in uh, Rotterdam, dat we toch uh, ja, een lekkere wedstrijd zien tegen Moldavië. Dankjewel Bas. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. Balkansound. Disco Partizani van Chantel. In Amsterdam wordt voor de vijfde keer de Ben Bril Memorial gebokst. Koninklijk Theater Carré is omgebouwd tot boksenarena. En Floris van Hoorn is ter plekke. Zit, uh, ja, ja, maar, ja, ja. ja. ja, ja. Oh, je nou dat oh, en, uh, die Dank jullie wel, veel plezier vanavond. Ja, Oudscheidsrechter Mario van de het Bokschala. Wat heeft u met boksen? Ja, ik heb het zelf nooit gedaan. Maar ik, uh, van jongs af aan uh, ben ik in Den Haag altijd bij bokswedstrijden geweest. Toen hadden we nog uh, veel bokswedstrijden op maandagavond in, uh, in Amusitia. Dus daar gingen we veel met, uh, met schoolvrienden heen in die tijd. Ik ja, vanavond uitgenodigd uh, hier door de organisatie en ik, uh, ja, ik laat me verrassen, ik, ik ga wel met uh, grote regelmaat uh, uh, naar de Klaver Memorial in, uh, in Rotterdam. Ja, en dit is natuurlijk ook fantastisch dat uh, hier in Carré uh, dit vanavond opgetoverd is tot een, uh, tot een grote boksring, ja, ik laat me verrassen. Zou een boksscheidsrechter willen zijn? Uh, nou ja, je hoeft niet zoveel te lopen, dat scheelt een stuk. Het waarnemen is heel belangrijk en ik denk gewoon dat het heel belangrijk is. dat je. Uh, ik heb Ben Bril zelf een aantal malen meegemaakt. En uh, die zei altijd dat het een heel moeilijk vak was. En toen zei ik ben, je hoeft wel even te kijken tot de kerel uh, neervalt en tot tien te tellen. Dus zo erg, uh, zo erg moeilijk lijkt het me ook niet. Uh, Barry Groenteman, je wordt gepresenteerd hier als een uh, publiekstrekker. Voel je dat ook zo? Uh, ja, ik kan de spanning uh, inderdaad voelen. Ja. Er uh, komen veel mensen voor mij, omdat ik een, natuurlijk een, niet naast een Joodse jongen ook een uh, Rijs-Amsterdammer ben. Dus uh, er komen veel mensen uh, mij aanmoedigen. Joodse jongen, dat was Ben Bril ook. Ja. Daardoor een speciaal evenement dit voor jou? Ja, het is voor mij heel speciaal, omdat ik, uh, ik heb Ben Bril persoonlijk gekend heb. En uh, ja, om in zijn voetsporen te treden, uh, dat is voor mij een hele eer. En hopen dat het, uh, dat het eruit komt vanavond. Wat, wat is dit nou voor wedstrijd die je dan vecht straks? Nou, dit is voor mij gewoon echt een wereldtitel. Dit is echt dit is zo belangrijk voor mij. Dat uh, voel ik ook aan de spanning die ik in mijn lichaam heb zitten. Het is echt uh, het belangrijkste wat het is. Ja, dames en heren. Godsliefhebbers, welkom in kan Jakob Erik, jij praat het hier aan elkaar in Carré. de spreekstalmeester. Wij We zien jou vaker terug in sportprogramma's. Maar wat heb je met boksen? Ja, ik ben altijd al gek geweest aan boksen. En het is de derde keer dat ik het doe nu. Hè? Dat ik ringspeaker ben bij dit gala. Ja, ik weet niet. Ik, ik vind, ik vind boksen vind ik gewoon... Uh, dat vind ik, ik zo'n heftig sport om te zien. En ik hou wel heel erg van klassiek boksen. En niet van uh, K1 of van kickboksen. Echt klassiek boksen. Dat, dat straalt een soort van dramatiek uit. En, en een soort van, van, van, van gevoel. Dat heb je bij geen enkele andere sport, vind ik. Houd ons is eerst ¡Suscríbete Ja, we komen zo uh, terug in Carré. U hoorde overigens ook uh, Barry Groenteman, de ras Amsterdammer. En die heeft inmiddels indruk gemaakt in Carré. Want hij won van Robert van Nimwegen. Dat was zijn vijfde profzegen. Straks dus uh, meer Floris van Hoorn vanuit Carré. Bij de Ben Bril Memorial. We gaan nu even terug naar het afgelopen voetbalweekend. AZ is nog steeds de koploper. Ajax en Feyenoord waren de grote verliezers. Feyenoord verloor van ADO en Ajax... Van Groningen. Gregory van der Wiel veroorzaakte een strafschop. waaruit Bakuna het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde. De verdediger werd ook nog van het veld gestuurd. Ja, het was niet altijd de beste wedstrijd gisteren. En dan ook nog niet veel geluk hebben in mijn eigen spel. In ieder geval dat momentje dan. Dat is dubbelstuur. Een rode kaart, was het je eerste? Van dit jaar, ja. Een beetje een hele rare en een beetje, ja, moet ik zeggen, lullig rode kaart, hè? Ja, klopt. Was, uh, ik heb zelfs nog geen geel gehad dit seizoen. Dat was uh, gelijk alles. Maar uh, ja, de tweede geel was vooral heel lullig. En uh, daar kon ik niet veel aan doen. Dus. Wat is er aan de hand met het Ajax? Uh, ja, we hebben natuurlijk een periode met een aantal uh, moeilijke wedstrijden. Dat wisten we van tevoren. En, uh, ja, het gaat nog niet hoe we hadden gehoopt. In ieder geval, we hebben, we hebben nog niet de punten gepakt die we willen pakken en ja... Gisteren was ook weer een uh, lastige wedstrijd en uh, we hebben gewoon niet uh, goed gespeeld, vind ik. Maar zo'n de trainer zegt uh, Frank de Boer, we gingen met 10 en 1 voetballen. Dat is raar. Ja, dat hoort niet. Dat is raar om uh, als er iets moet gebeuren zodat het team pas opstaat. Uh, dat moet eigenlijk al vanaf minuut 1 en, en dat gebeurt niet bij ons. Dus is het de druk van het kampioen moeten worden? Nee, maar ja, dat heb, dat heb je altijd bij Ajax, dat weet je. Er is, er is altijd druk of je nou geen kampioen of wel kampioen kan of moet worden. Dat, dat is standaard bij Ajax. Is de buitenwacht, verwacht hij te veel van jullie? Na de geweldige eindspunt vorig seizoen, eh, dit seizoen torenhoog, eh, torenhoog favoriet voor de titel. Dan gaan we het even niet. Verwachten wij te veel van jullie? Of het te veel is, is de vraag, maar er uh, wordt wel veel verwacht van ons, ja. Dat, uh, dat zeker. En, ja, ik denk ook dat we gewoon een uh, hele goede ploeg hebben. Alleen dat komt nog niet tot uiting wat we voor ogen hebben. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Uh, dat zijn bepaalde factoren, denk ik. En uh, soms hebben die de invloed op en soms niet. Kijk, normaal gesproken voorseizoen, kon iedereen zeggen. Het hele halve team was naar het WK geweest. Niet ja. uitgerust. Ja. Afgelopen zomer heeft iedereen vakantie gehad. Je komt met veel vertrouwen naar het uh, begin weer in het nieuwe zomer. Je bent kampioen. Ja. Ja, klopt. Nee, we hebben geen uh, excuses. Zoals, uh, zoals je net zei. En, uh, ja, ik snap ook niet. Uh, het zit gewoon niet mee de afgelopen wedstrijden. Er uh, zijn net steeds kleine beslissende dingetjes uh, die het verschil maken. En, en, uh, dat heb je in topwedstrijden. Opvallend is ook. 1 keer 0 0 gespeeld tegen Lyon. Voor de rest minimaal een goal tegen. Ja. Ja, klopt. Uh, we hebben dit seizoen uh, meer goals tegen dan, dan normaal, denk ik. En uh, ja, het staat ook nog niet helemaal lekker. Dat uh, blijkt ook daaruit. Hoe is het onderling? Onderling is het uh, tot nu is het wel goed, weet je. En, uh, dat zou ook niet zo snel veranderen, denk ik. Maar ja, we, we willen natuurlijk ook punten pakken. En we, we, hebben, we zijn nu al een tijdje zonder een overwinning, dus uh, dat, dat vreet ook aan, aan ons. Merk je dat? Gisteren na de wedstrijd merk je wel dat er, uh, dat er wel wat uh, onderlinge uh, ja, zeg maar discussies zijn over uh, hoe we dit zo kunnen laten gebeuren. Zeker. En is, krijg je dan ook verwijten naar elkaar? Nee, het is geen verwijten. Het is, uh, het is gewoon iedereen elkaar zeggen waar het op staat. En, uh, dat hoort bij topvoetbal, vind ik. Uh, als iemand denkt dat jij iets beter kon doen of kan doen, dan, dan hoort je dat gewoon te zeggen. En zo word je alleen maar sterker. Als je van tevoren de, de prognose ziet dit seizoen. Is het Ajax, Ajax, Ajax, nog een klein beetje PSV, een klein beetje Twente, that's it. Is het nu allemaal vertekend, komt het allemaal nog goed of zitten jullie echt in de problemen? Nee, ik heb, ik heb nog steeds alle vertrouwen in ons team. We hebben een heel goede ploeg. en uh, ja, Zoals ik al zei, we hebben een lastige periode ge, gehad of hebben we nog. En uh, ja, die moeten de andere ploeg ook nog krijgen. En, uh, ik denk dat wij hier veel leer uit kunnen trekken en alleen maar sterker uitkomen. Is die wissel van zaterdag over een week tegen AZ, de koploper, hoe verrassend ook. Is die nou in een zwaar beladen? Ja, ja eigenlijk wel. Uh, we spelen thuis tegen de koploper, uh, misschien wel verrassend. Zij kunnen zeker niet winnen in Amsterdam, want dan, dan wordt het gat veel te groot Negen uh, punten, laten. dat kan niet hè? Nee, nee precies. Daarom is het uh, heel belangrijk om die te winnen, om, om je aansluiting te vinden. Deze twee weken staan in het teken van Interlands, de komende tien dagen. Komt dat iedereen in Amsterdam bij Ajax goed uit? Ja, misschien wel. Dat uh, zal moeten blijken, maar misschien is het even, even goed voor, uh, voor het hele team... om eventjes een, uh, een kleine zeg maar, pauze met iets anders uh, tussendoor te hebben. Het heet de zinnen verzetten? Ja, precies. Eventjes uh, bezig zijn met iets anders. En uh, over twee weken, uh, of anderhalf week, weer focussen op Ajax. Alleen, ja, jij mag niet meedoen, hè? Nee, nee, helaas, ja. Maar ja, jij hebt de komende twee wedstrijden, kan je genieten. Ja, ja zeker.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 Council uit 1986. Have you ever had it blue? Uh, op de achtergrond hoort u al: Carré in Amsterdam. Floris van Hoorn is bij de Ben Bril Memorial. En natuurlijk gaat het daar, Floris, heel veel over de bokswedstrijden zelf. Maar ik vermoed toch ook een beetje over uh, Steven Danio. Want die staat toch eigenlijk een beetje op het punt om een held te worden in Nederland, uh, Floris. Dat klopt, uh, uh, Diode. Maar toch nog eventjes hier uh, kijken naar de ring. Want. Uh, ja, je zei het eerder al in de uitzending... Uh, dat Barry Groenteman een van de publiekstrekkers was... en uh, dat ook waar wist te maken. Een ander was uh, Hassan Aitbasu... en uh, die wist het waar te maken... tegen een taaie Duitse tegenstander, Ali Aruari, Maar in deze partij... Ja, da daar zie je toch het boksen waar de mensen voor komen. Toch veel spektakel. Ook vooraf al, uh, die Duitser bepaalde eigenlijk zelf gewoon wel eventjes... wanneer hij op zou komen. Dus iedereen van de organisatie stond te roepen... kom nou, kom nou. Nee, hij koos het moment, zei oké. Okay. En toen kwam hij op. Echt die, die show, die koude oorlog... Die was hier al te zien. En dat is dus uh, het boksen zoals je het graag wil zien. En dat wordt ook uh, met een knikje bevestigd door Louis Weidenbos. De technisch directeur van de Nederlandse Boksbond. Dan hebben we het dus weer over de amateurs. Uh, en dan hebben we het dus weer over Steven Danio. Want wat dat betreft uh, Louis, is het wel een heel bijzondere dag morgen. Zeker, vooral voor uh, Steven. Twee partijen gewonnen. Nu uh, tegen een Rus. Nou, als hij wint uh, kwalificeert hij voor de Olympische Spelen. Dat is heel bijzonder. Er is een Rus derde geplaatst, uh, geen misselijke jongen. Dat zijn Russen eigenlijk sowieso niet. Wat is de verwachting? Ja, als je eerlijk bent, uh, heeft hij eigenlijk weinig kans. Maar ja, je weet het nooit, het is boksen. Uh, een goed geslagen, uh, één goede, goede slag, stoot. En uh, je kan zomaar winnen. Uh, drie Nederlanders hebben meegedaan. Uh, Julian Westener en Peter Mullenberg in de eerste ronde eruit. Hoe kijkt de boxbond dan terug op dat WK in Azerbaijan? Nou, we kijken nog niet terug, want uh, we hebben Steven morgen nog. En uh, na, als we terugkomen uit Baku, gaan we eens rustig evalueren met de trainers. En dan gaan we eens kijken hoe de, wat de toekomst uh, gaat brengen. Maar Mullenberg werd veel meer van verwacht. Ja, nou, nou, ik denk dat hij zelf als eerste erg teleurgesteld is. Uh, ik had persoonlijk ook meer verwacht, maar hij natuurlijk ook. Iedereen om Mullenberg heen. En zo je we me weer een Steven waar... Als talent waar men niet veel van wacht... dan staat hij toch voor de derde, derde partij te boksen. Dus ja, het blijft natuurlijk sport. Uh, het moet een goed gevoel zijn. Er wordt weer wat meer gepraat over het boksen. Ja, zeker. En uh, ik moet zeggen, nou, we hebben toch een aardig representatief team. Met uh, Steven, uh, Peter en uh, Giuliano. En uh, ja, persoonlijk had ik ook nog wat meer verwacht van Giuliano, eerlijk gezegd. Maar ja, uh, dat uh, hoort er dan ook weer bij. Maar ik moet uh, zeggen, Steven natuurlijk wel uh, de verrassing uh, voor Nederland althans op het WK. Internationaal wordt er ook uh, gepraat over boksen. Uh, Jacques Woggen bemoeide zich ermee. Die zegt, ja, misschien in de toekomst profboxers op te spelen. Wat is jullie gedachte daarover? Nou, dat doen ze natuurlijk niet zo, maar Kijk, ik denk dat uh, iedereen een beetje bijgebaard is om de kwaliteit uh, zo hoog mogelijk te hebben op de Olympische Spelen. Ja, en daar horen toch waarschijnlijk dus ook profboxers bij. Uh, maar is dat goed voor het Nederlandse boksen? Nou kijk, ik zie het maar zo. Kijk, amateur en prof zijn natuurlijk nu gescheiden. Maar ja, het is één sport. En ik vind het helemaal goed dat je dus vanuit de bodem van het, uh, van het amateurboksen kan doorgroeien tot de profs. Zonder dat je kan zeggen van, ja, dat je mensen dus uitsluit. Want als je, of je bent amateur of je bent prof. En dat is natuurlijk wel jammer. Want ook uh, de AIBA, de internationale boksbond, wil eigenlijk profs en uh, amateurs gaan combineren. Er ja. komt ook een profsectie. Heeft dat ook uh, gevolgen voor jullie? Uh, nou, ja, natuurlijk heeft dat gevolgen. Maar ik denk vooral dat het belangrijk is, ook naar de uitstraling toe, dat is één gezicht. Ze dus weten gewoon van als ze via de WSB boksen, is iedereen die daar uh, actief is, heeft, is gewoon is lid van de WSB. Dus dat betekent of amateur of prof, maakt niet uit. Dus als je daar dus ook kampioen bent, ben je ook de kampioen. Jouw verhaal is bekend. Je komt vanuit de judo-wereld. Maar hoe kijk je inmiddels naar zo'n avondje hier, naar de wedstrijden? Nou, het blijft topsport. En dat vind ik mooi om te zien. En ik kijk vooral naar fitheid, uh, snelheid, uh, tactiek. Ja, dat zie je ook hier terug. En je ziet ook, je direct, uh, de fitte van de minder fitte, om zo maar te zeggen. Dat zag je ook bij uh, die winnaar, de Nederlandse winnaar net. Ja, gewoon een fitte jongen. Gewoon topfit. Dus dat zie je gewoon alles. Nou, kijk eens om je heen, de entourage... Is dit niet veel te weinig in Nederland? Ja, ja, maar ik vind het een fantastische entourage natuurlijk. Als je een karek en boksen mooi op elkaar zou denken hoe je boksen beleefd moet worden. En het verdient wel een uitverkochte arena, om zo maar te zeggen. Maar het echt spannende moment, dat is morgen. Ja, ja het is natuurlijk vijf uur tijdsverschil. Dus uh, waarschijnlijk als wij net wakker worden, staat hij al in de ring of heeft hij al in de ring gestaan. Maar het is wel heel spannend. Oké, okay, Louis Weidenbos, de technisch directeur van de Nederlandse Boksbond. En ook hij, net als het publiek, gaat zich maken voor de volgende partij hier in Carré. Dankjewel, Flores van Hoorn. We zijn straks bij je terug. En wij wachten natuurlijk ook in spanning wat Steven Danio eh, morgen doet op het WK in Azerbeidzjan. Als hij dus morgen wint, dan heeft hij een nominatie te pakken voor de Olympische Spelen. En dat is twintig eh, jaar geleden dat er een Nederlander, een Nederlandse bokser op de Olympische Spelen was. Huub Stevens is als trainer van Schalke 04 met succes teruggekeerd in de Bundesliga. Nadat hij afgelopen week al met 3-1 van Maccabi Haifa won in de Europa League, versloeg zijn ploeg gisteren HSV met 2-1. De twee doelpunten van Schalke kwamen van Klaas Jan Huntelaar. Ik heb toch ook gezegd, uh, ik denk dat ik veel beter pas... in de Bundesliga dan in de Nederlandse competitie. En uh, van daaruit uh, heb ik ook die beslissing genomen... om niet meer naar Nederland terug te keren als trainer. Wat is dat, uh, dat u zegt, uh, ik pas hier beter? Is dat iets in uw karakter waardoor u hier goed past? Nou ja goed, uh, hier is uh, veel meer respect vind ik. Ja. Uh, onder elkaar. Uh, ja, je hebt toch met een... Uh, uh, daar is een, ja, een bepaalde afstand tussen bepaalde mensen. En, en ja, dat slaat toch hier beter aan de manier van werken, van mij, dan dat het in Nederland schijnbaar doet. En, uh, ik heb daar ook geen problemen mee als je alleen al naar de entourage kijkt. Ja, bij de wedstrijden, wat voor mogelijkheden dat je hier in Duitsland hebt met de clubs. Ja, uh, in de organisatie, als je dat in Nederland vraagt, dan, uh, dan kan het niet. Want dan moet je uh, ja, die euro drie keer omdraaien. En, uh, en in Duitsland dan uh, wordt daar niet uh, over uh, geahwoerd. Uh, dan wordt het gewoon gedaan. En uh, dat, is, dat is toch prettiger werken uh, dan... Uh, ik in Nederland gewend ben. Mag ik even over Huntelaan nog. Twee kansen, twee goals. Wat een speed. Ja, maar dat wisten we toch. Dat is, dat is een statement. We weten dat Klaas scorend vermogen heeft en dat heeft hij weer onder bewijs gesteld. Wat heeft u. U kunt onmogelijk nog een stempel op het op, op team drukken, natuurlijk, Er is de tijd veel te kort voor. Maar wat denkt u voor een spelopvatting? Wat is voor u de nabije toekomst? Naar de... Persoonlijke kwaliteiten van de spelers gaan wij spelen. Uh, en dat hebben we vandaag ook weer gedaan. Dat hebben we donderdag gedaan. Uh, en dat doet iedere trainer, denk ik. Ja, op het moment dat jij uh, geen spelers of spitsen ter beschikking hebt... Ja, dan moet je er zeker van zijn dat je achter niks krijgt. Ja, want ja, voor is het dan heel moeilijk om te scoren. Uh, nu heb je een, een ploeg die zoveel aanvallende kwaliteiten heeft... Ja, dan moet je daar ook die jongens in hun waarde laten. En proberen uh, naar die kwaliteit uh, te voetballen. Ja, dat klinkt iets aanvallender dan ik van u gewend was. Ja, maar dat zijn altijd weer van die, uh, van die clichés. Uh, wat moet ik daarmee? Ik, uh, ik weet uh, hoe ik uh, functioneer. En uh, dat vind ik veel belangrijker dan uh, hoe jullie dat interpreteren. U hoorde het uh, Huub Stevens net al even benoemen. De goede vorm van zijn aanvaller Klaas Jan Huntelaar. De international kent de status van zijn nieuwe trainer in Duitsland. Nou ja, je weet dat hij uh, veel heeft betekend voor Schalke. Hij heeft uh, in 1997 de Cup gewonnen en uh, twee keer de beker met Schalke. Dus uh, hij heeft al wat neergezet. En, uh, hij uh, werd ook verkozen tot de uh, uh, beste, succesvolste trainer van, uh, van Schalke van uh, deze eeuw. Uh, van de vorige eeuw. Uh, uh, ja, hij heeft, uh, hij heeft wel wat neergezet natuurlijk bij Schalk. En, uh, en ook bij HSV wordt er wel met respect over hem gesproken. En wat ik van de jongens hoorde die bij HSV speelden, heeft hij daar goed gedaan. Dus uh, ja, eigenlijk is er wel veel respect voor hem in Duitsland. En hoe kijk jij er tegenaan in die korte tijd dat je hem nu al hebt meegemaakt? Nou ja, we hebben twee keer gewonnen, en, uh, dus dat is allemaal positief. Dus, uh, dat stelt je op. Ja, en, nee, maar hij heeft uh, veel vertrouwen uh, in het team, maar ook in zichzelf. Uh, hij komt zelfverzekerd over en uh, uh, ja, dat dus straalt hij ook wel uit. Uh, ik denk dat het alleen maar goed is voor het team. Ook. Had jij een ander beeld van hem uh, voordat je hem zeg maar, meemaakt op een training? Nee, ik kende hem niet echt. Uh, uh, uh, ja, ik heb alleen van de jongens gehoord, van de HSV, hoe ze trainingen gingen. Zeg maar, wat hij uh, bepaalde uh, spelletjes die hij de deed of of je dat al gedaan had. En, uh, en dat soort dingen, maar uh, ja, voor de rest kun je eigenlijk weinig met, uh, met vooroordelen. Maar welke spelletjes bedoel je dan? Ja, je mag de bal niet met de handen aanraken. Uh, dat soort dingen. En dan moet je opdrukken of buikspieren. Uh, oefeningen doen. Uh, dus als iemand dat doet, dan moet het hele team uh, ja, uh, opdrukken of, of buikspieren doen. Ja, juist. Past hij gewoon beter in Duitsland dan in Nederland? Want in Nederland vonden we Stevens altijd een beetje een rare man. Ja, is dat zo? Dat weet ik niet. Maar, uh... De meningen waren er in ieder geval over verdeeld, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, hij zegt zelf dat, uh, dat zijn uh, uh, aanpak het beste in Duitsland past. Uh, las ik uh, in de krant. Dus uh, hij zag zichzelf wel het beste kennen. Zijn jullie een beetje over uh, het zeg maar ik heen? Want dat is ook heel gek gegaan. Ja, dat was uh, een shock voor iedereen, denk ik. Niemand heeft, vertel en... even voor duidelijkheid wat er gebeurd is. Ja, de trainer die kwam uh, uh, ja, eigenlijk om een, uh, een dag binnen. Iedereen werd bij elkaar geroepen. En uh, toen deelde hij mede dat hij uh, uh, een burn-out had. En, uh, een of ander Duits uh, moeilijk woord, maar daar kwam het op neer. Uh, een soort vermoeidheidssyndroom? Ja, zoiets. Ja. En, uh, uh, ja, dat was eigenlijk wel een shock, want niemand heeft het echt aanzien komen. Uh, ja, en toen was er eigenlijk vrij snel duidelijkheid dat we een nieuwe trainer zouden krijgen en dat dat stevens werd. Dus aan de ene kant was het wel fijn dat er, dat er gelijk duidelijkheid was. Aan de andere kant was het wel uh, uh, ja, een apart moment om, uh, om mee te maken. Uh, ja, zoiets uh, ma heb, heb ik nog niet vaak meegemaakt. Kunnen dan als voetballer gewoon rustig blijven en je ding doen? In jouw geval, als ik naar de cijfers kijk, denk ik, ja, dat kan dus wel. Maar... Ja, ja. Ja, het is eigenlijk heel raar. Uh, je verwacht iets niet. En, uh, dus die eerste dag is even uh, ja, een shock. En dan uh, daar zit iedereen toch wel van, oh, ja, heb jij het komen, Wordt er over gepraat? En, uh, en dat soort dingen. wordt het eigenlijk een beetje verwerkt. En uh, ja, je moet zo snel mogelijk alweer klaarstaan voor een volgende wedstrijd. Dus er is eigenlijk niet echt uh, tijd om ergens uh, lang, te lang bij stil te staan. Dat was Klaas-Jan Huntelaar in gesprek met Bas Ticheler. We gaan uh, weer naar Carré, naar uh, de Ben Bril Memorial... vernoemd naar de legendarische bokser en scheidsrechter Ben Bril. Uh, Floris van Hoorn, um, het lijkt mij persoonlijk geweldig om daarbij te zijn. Is het een mooie avond? Het is een mooie avond. Ja, het is toch wel uh, leuk eigenlijk. Het is toch spektakel en uh, de mensen krijgen toch waar voor een geld. Veel mooie partijen en ook gewoon, uh, laten we eerlijk zijn, daar kom je ook voor. Af en toe een knock-out, dus een bokser in de touwen hangt, dat wil je ook zien. Want ook dat hoort bij het boks. Maar verder is het gewoon een uh, ja, mooie partij, een uh, mooie avond. En uh, ik denk een hele tevreden voorzitter van de Ben Bril Memorial Stichting, de heer Jan Lente. Meneer Lente, bent u tevreden? Ja, ik ben heel tevreden, want we hebben natuurlijk veel stormen onderweg gehad. We hebben dus een Nederlandse bokser die we voor de wereldkampioenschap wilden laten boksen. Althans, een revanche daarvan. Kachiketan, en die heeft dus problemen met de wet gekregen. We hadden dus innocent op ons programma staan, die in Amsterdam natuurlijk een publiekstrekker is... Deze man die had een contract getekend bij ons en die hoorde welke tegenstanders hij kreeg. En toen vond hij dus dat hij zijn bagage verdubbeld wilde hebben. Nou, het blijft natuurlijk kreeg en het is natuurlijk een kleinschalige. We kunnen niet meer dan 1400 toeschouwers binnen hebben. Dus echt een hele grote bedrijf kun je niet brengen. Gezien de financiële draagruimte die je dan hebt. We zijn nu heel tevreden, we hebben 1200 bezoekers binnen... We hebben dus internationale partijen voor dit jaar voor het eerst. Dat houdt dus in bijvoorbeeld een Braziliaan tegen een Spanjaard. En eh, ook in het Final Four, dus dat is de, zeg maar, de grote prijs van Amsterdam. Hebben we dus nu ook weer nieuwe kickboxers En één kickbokser die zijn titel verdedigt, die staat nu in de ring. Tegen een Afrikaanse bokser. Dus niet een Nederlands bokser, maar een Afrikaanse bokser. En dat is voor ons altijd spannend als je iets nieuws doet natuurlijk. En je moet altijd maar afwachten hoe dat zo ontpopt. Nou, en ik, als ik zo om me heen kijk en het publiek dus aan, aan kan horen... zijn ze heel enthousiast en daar gaat het ons om natuurlijk. Maar um, wat ook nieuw is, geen amateurboksers. Mist u die? Ja, nou, het, het, niet zozeer voor het programma, maar zeker voor de boxers zelf. Want wat is Carré? Carré is natuurlijk het mooiste podium om voor een bokser dus uh, daar te staan. Dus wij hebben altijd in, in onze uh, opzet gehad... dat we dus een aantal amateurboksers laten boksen. Maar uh, het is zo, dat wordt altijd toegestaan... of altijd ooglaag toegestaan. Er is een overkoepelende orgaan en dat is de AIBA... Die natuurlijk niet naar Carré kon kijken wat daar gebeurt. Maar we hebben een oud voorzitter die zich erg gefrustreerd opstelt... ten opzichte van het boksen. En zeker dus in Amsterdam, want het is een Rotterdammer. Die uh, de AIBA gebeld heeft en gevraagd... zijn de reglementen dermate dat de amateurs op een profgalen mogen boksen. Nou, het is, ze konden niet direct zeggen dat het, een, dat het echt verboden was. Maar ze raaiden ons aan om het niet te doen. Gezien ook het feit dat we dus in... Half oktober in Rotterdam, in het sportscentrum... de Europese Dameskampioenschappen gaan verrichten. Dus we kunnen ons weinig commotie eigenlijk uh, verdragen. Vandaar wij gezegd hebben: ja, het is jammer voor de boksers. Niet voor het publiek, niet voor ons, want wij hebben daar een extra profpartij voor ingezet. En het, uh, ik persoonlijk als boksers vind het heel erg dat daar een paar amateurboksers dus daardoor het podium in Carré dus hebben gemist. Dat zei zo. Is dat ook iets voor in de toekomst? Blijft het een toernooi voor profboksers? Nou, in de eerste instantie is het natuurlijk zo dat het een toernooi is... om zo'n zo goed mogelijke matching te hebben. Dus profboksers is, is de hoofdmoot. Maar er staan altijd een aantal amateurs op die graag ook wil, een podium wil geven in Carré. En we zullen daar natuurlijk volgend jaar zeker onze gedachten weer over laten gaan. Want de AIBA gaat zelf ook uh, een profsectie oprichten en is eigenlijk helemaal niet tegen een combinatie. Nee, dat, maar dat is het vreemde. Kijk, het is ook niet zo, we hebben dat, uh, te weinig tijd gekregen om dat echt juridisch uit te zoeken. Maar we wilden gewoon geen commotie en we, de makkelijkste weg hebben we genomen om dan de amateurs gewoon thuis te laten. Maar dat wil niet zeggen dat we in de toekomst uh, daarmee stoppen. We zullen zeker dus uh, de amateurs de kans blijven geven om zich in Carré te profileren. En dan komt er ook weer een zesde Ben Bril Memorial. Wat zeg je? Een, sorry. Ja, nou ja, dat is wel de intentie. He, dat, wij gaan dat altijd bekijken dat altijd, uh, van het ene jaar het andere jaar. Kijk, als het publiek dit apprecieert en de, dit weer een mooie avond vindt... en dat hoor je dan snel... dan gaan we weer met Carré aan tafel zitten voor het volgende jaar. En dan is het dan de zesde Bembril Memorial, en die moet er zijn in 2012. So, Muizika Ja, yeah, ik yeah. Wish I Could van Miss Montreal. Uh, we gaan uh, weer uh, praten over voetbal, want vanmiddag werd in de Watergraafsmeer weer eens een boek gepresenteerd over Johan Cruijff. Cruijffie de jongensjaren is de titel. De auteur heet Jan Eilander en hij overhandigde de verlosser vanmiddag zelf het eerste exemplaar. Ja, Je hebt boekpresentaties en je hebt boekpresentaties. Maar dit is wel een hele bijzondere variant, want het beentje dat u nu hoort is niet zomaar een beentje. Maar was veel stiller toen, de korte broek veel korter toen, we hadden veel meer vriendjes dan vandaag. De zanger van Trio Bier is namelijk ook de kerstverse auteur van het nieuwste boek over de verlosser. Nou, Wat ik heel graag wil, is, is er is echt enorm veel over graven verschijnen, ik heb zelf een boekenplank vol, maar het gaat nooit over uh, wat een jongetje meemaakt wat hij voelt. Dus ik wilde heel graag een verhaal schrijven van iemand die uiteindelijk heel succesvol wordt, maar dat je dat vanuit het perspectief van dat jongetje ziet. Dus wat ik gedaan heb, ik heb gewoon zijn leven in een pannetje gezet, ingekookt, tot ik iets, een soort extract over had. En daar ben ik weer dingen omheen gaan maken. Het orakel zelf is er natuurlijk ook. En daar waar Kruijff is, moet het natuurlijk even over Ajax gaan. Het verlies tegen Groningen gisteren bijvoorbeeld. Gezien? Nee, ik zat in Schotland gisteren, dus ik heb het niet gezien. Over het beleid van de club? Maar als alle gezichten dezelfde kant op gaan, dan ga je al een stuk makkelijker met iedereen om. Over de raad van commissarissen. Mensen, toen moet ik ben ze natuurlijk ook een beetje wennen aan, uh, aan het ritme in het voetbal. Ik hoop dat ze daar heel snel aan wennen. En over de geschiktheid van Marco van Basten als eventuele nieuwe directeur van Ajax. Dus niet alleen voor Basten, maar ook Rijkaard en ook Ling en ook Piet Keijzer. En en ook, maar, maar uiteindelijk gaat het dan ook over het boek. een hartstikke leuk boek om te lezen. En als ik het uh, dan vertaal naar mijn jeugd toe, dan zeg ik, ja, een soort kikwilslaar. Dus uh, je, je, je, je... je Misschien gebeurt het nooit, misschien is het wel, maar ja, hoop doet leven op de eerste plaats. En dromen, op het moment dat je niet droomt, dan uh, is het leven gestopt. Maar hoe weten we nu, het is uh, voor, deel, voor een deel fictief, uh, hoe weten we nu wat de echte Johan Cruijff is en wat niet in die jaren? Dat kan je uitschelen als het een leuk boek is. <lacht> Zijn er bijzondere herinneringen die, uh, die niet in het boek staan? Nou, daar staan er altijd natuurlijk dingen niet in. Maar ja, zoals... zoals... Zoals Nico het net ook zei, dat hij zegt van... Hé, uh, hey, maar is, was dat nou echt waar? Is er echt een oom van? Ja, dat was ook een echte oom van je gaat wel, uh, hoe lang? Je gaat toch 50 ruim 50 jaar terug in de tijd, ja. Die, die mensen waren anders. Die kwamen je gelijk aan mee uit. Je schoen kous opgehaald, zijn schoenen gepoetst. Broekje goed je, broekje haaggekamp. Mag je het veld op. Zo was dat nou eenmaal in die tijd. Net als vorig jaar en volgend jaar... Oh. Wat is er toch misgegaan? Waarom ben ik zo ver gegaan? Daar vandaan. Wat heeft u over kruid ontdekt, wat wij nog niet wisten, uh, nou ik. In dat boek zie je al gebeuren dat hij, hoe jong hij ook is, steeds even afscheid moet nemen van zijn vriendjes die hem niet bij konden benen. Nou, en ook fysiek van zijn vader die overleed. Dus zeg maar dat er een, nou ja, ik weet niet of het helemaal klopt, maar dat er een soort eenzame, weliswaar gelukkige, maar ook een soort van eenzame man ontstaat. Er zijn heel veel boeken over u geschreven. Wat maakt dit boek nou zo speciaal? Nou, er zijn veel boeken over me geschreven waar ik dus weinig of niks mee te maken had. Heb gehad. Dus er staan over het algemeen veel dingen dat je ze, nee, laat gaan, wat moet je eraan doen? Wat is uw aandeel geweest in dit boek? En dit, en, en, niet een aandeel, maar het is wel geschreven vanuit een, een, een manier van positief denken, manier van dromen voor kinderen. Dus het moet er gewoon een positief nee, boek nee, voor nee. kinderen zijn. Dus het moet niet zijn dat als die kinderen dit boek gaan lezen, dat ze een dag mee krijgen. Nee, <lacht> dit boek moet hoop geven. En, en, en dat in het leven is denk ik het allermooiste het wat allermooist er is. Matthijs Weststraten maakte deze reportage. En het is meteen het einde van Langs de Lijn. Morgen zijn we er weer. Nu gaat Met het Oog op Morgen verder. Gepresenteerd door Eva Jinek. Ik wens u een fijne avond nog. Tot morgen. Ik wil dat je uitzoekt... wie van de familie Harriet... heeft vermoord. En sindsdien...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 Onschuldig flirten? Maak nu gratis je profiel aan op secondlove.nl Dit is Radio 1.